Sanctiebeleid hebben we juist uh, besproken met Alex van uh, Café Alex. En daarvoor Jan van Nes trouwens nog, met een geweldig doelpunt voor SV Zalvoort. En dat betekent dat wij tegen Zuidoost-Beems op dit moment met 1-0 voor staan. Inmiddels 4 uh, minuten voor 3 uur, einde alweer van... Uh, het eerste uur. Het eerste uur Albertjan, het gaat zo snel joh. Ja, en we hebben nog zoveel te doen, dus... Laten we Marcel opgaan naar het nieuws en weer van drie uur en dan zijn we er nog twee uur lang. Met onder meer korendag en uiteraard Kunstkracht 12. Nee, geen windkracht 12, dat is het wel bijna vandaag. Maar Kunstkracht windkracht 12, 12. daar hebben we het over de open, open atelierroute, hè? Uiteraard, over de koffers. Graag tot zo.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 Nou, ik heb er absoluut zin in hoor. Lekker op vakantie. Een graadje of 29, 30, Albert Jan. Maakt allemaal niet uit. Zonnetje op mijn bol. Lekker drankje erbij. Aan het zwembad zitten. Aan, het, aan de home zee zitten. En Lekker. alleen maar zon. En allemaal mooie dingen om je heen en zo. Stil maar. Ik Lekker, heb, Lekker, Lekker je ho hoofd <laughs> op te houden. Barry Manilow was dat. in de Copacabana. Speciaal gedraaid... Uh, voor het groepje van, van ons wat lekker op vakantie gaat dinsdag naar Turkije. Ja nou weet ik het wel hoor. <gacht> Wij gaan dinsdag naar Turkije Lena, gezellig hè? Oh ja, kan ik mee? Ja natuurlijk, jij wel. Voor jou <gacht> maak ik een uitzondering. Wanneer <gacht> gaan we? Aankomende dinsdag, half vijf ochtends vert uh, vertrekken oh, we. Dus, uh, Alle vijf ochtends? Een beetje vroeg je bed uit dan. Vervoer <gacht> <gacht> is, is geregeld. Het <gacht> dus, hey Lena, de ja? derde korendag uh, is aan de gang in de protestantse kerk.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 Zo, dat is dat komt goede. ook vooral omdat uh, uh, de, zeg maar, de eerste tien rijen, die zitten gewoon standaard vol. Daar kom je niet in. Nou, en dan heb je nog de laatste tien rijen, vijftien rijen.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 Een leuke afwisselende dag met diverse koren tijdens de Korendag 2009. Ja, en het thema, thema is... van dit jaar, ja, daar wou ik het over hebben. Yes. Musical, musical. Ja, inderdaad. En ja, in het begin dachten wij van, nou gaat het wel lopen, gaat dat wel lopen. Maar ja, het gaat inderdaad lopen. Als je kijkt naar de aankleding van uh, deze Korendag... Uh, ...is helemaal in het teken van The Wizard of Oz. Uh, dat betekent dat, uh, dat er een gele loper is uitgelegd voor iedereen... Die naar binnen en naar buiten loopt. Dus uh, ja, mensen waren zich al helemaal door het Thea. Een aantal van de biesvolksvingers is ook verkleed als een musical We hebben een aantal, dus uit The Wizard of Oz, met de uh, ja, uh, Tinneman, hebben we de, de Vogelverschrikker. Uh, maar we hebben ook Sissy uh, en we hebben Sisske de Raf. Dat soort dingen, dus dat is hartstikke leuk. Al die mensen zijn helemaal uh, aangekleed en, en gesminkt. We hebben ook nog een aantal nonnen rondlopen.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 Uh, dit zijn nieuwe liedjes, dus niemand kent het nog. En vooral, ja, Phantom of die Opera is echt een, een heel mooi nummer. Lena, ik wens jou heel veel plezier vandaag daar in de Protestantse Kerk. Heel veel succes. En weet je wat we doen? We bellen zo uh, aan het eind van uh, dit programma nog even naar je hoe het uh, dan ter plekke is. Is goed. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Tot zo, dag. dag. Dat was Lena van Aak live vanuit uh, de Protestantse Kerk bij de Korendag. Tot aan tien uur vanavond. Dus... Iedereen is van harte welkom en de toegang is helemaal gratis. Dat maakt het nog des te leuker uit. Nou, ja, dat hè, maakt natuurlijk. Het leuk. Maar zeker de half negen vanavond. Zeker half negen. Van half negen tot de Beatspopsingers. De Beatspopsingers uit Zalvo, die treden dan op. En wij gaan optreden met Co-West.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 tegen ZOB. Nou, jo Joop van Nes niet, maar SS Salford tegen ZOB. Joop... Ja. Ja. Hij heeft een hempje gedaan. Hij Want nog steeds zouden te waaien. Oh okay. jee. Salford heeft het ook wel een beetje redelijk last. want ze speelt tegen de wind in. Is het is behoorlijk wat druk geweest op de Kooi De Grote heeft twee keer behoorlijk goed uh, handelend uh, opgetreden. En één keer een bal, die, waar hij die nooit bij hadden kunnen, die pakken op de kruising uiteen. Maar soms staat nog steeds 1-0 voorsprong. En de klok staat nu op 45 minuten, maar er zal wel opeens aan de bijkomen. komen. keer is hem een zuurbehandeling geweest. En dat is, dat is natuurlijk altijd ver van de duk uit, dus je moet de zorgen een heel eind lopen. En dat, uh, dat duurt weer, dat duurt weer en dat wordt allemaal tijd voorbij getrokken. Uh, op dit moment uh, gaat die bal over die achterlijn via het verdediger van ZOB.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 Op weg, de corner wordt weggekocht door ZOB, b Hij wordt overgenomen ook door de ZT-B. wordt slecht gespeeld. Het is Bas Calus, ook slecht gespeeld, die krijgt een gelukkig weer in zijn voet terug. Nog steeds kalens, Kales, naar Paul van der Hoort. Paul van Oert is zelf maar werken. Op de rechterkant naar Ronald Kalis. Kalis de hoek in naar Mol. Kon hij die komen? Nee, absoluut niet. Mol werd op aardig tegengehouden. Maar het is nu weer Petrik kopen die kan overnemen. Petrik Koper. daar. Naar Kalis. Kalis. Dus, Mol in te spelen, dat ze niet. En dat is een birwa van, van ztb bij De Spal van Noord. Diepe bal op, uh, hele mooie bal Maar Marlies Mol. wat gaat hij doen? Nee, kan die man niet passeren. Uh, maar hij heeft nog steeds een bal bezit. Bij de Cornervlog. En uh, de gezien aan de linkerkant van het veld.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 Uiteraard open atelierroute.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 Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik, uh ja, dat is om de buien te beïnvloeden, he. dat ja, doen die Chinezen. Dat, dat, dat weet ik, maar ik, ben, ik heb vorige week gezegd bij, uh, bij het Shantikorenfestival. Uh, Festival dat ik s morgens naar de Vissen geweest ben. En dat Geert Jan Bluis nog in de kerk heeft staan te zingen en dat daar uh, de zon scheen. Ja, en wel. het wel eigenlijk even bestuur het hier nagelaten. Dus <lacht> <lacht> dat staat staat ze wat te wachten qua weer. Nee, maar het is, het is wel wat, wat prettig is, is dat er uh, uh, weer wat meer uh, gecentreerd is. He. Er zijn er maar een paar excentrische... Uh,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 Stop shaking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 En dan heb je Marco Temis, die op 17 oktober signeert bij Bruna Balkende aan de Grote Krocht. Dus fans van deze schrijver, noteer deze dag in uw agenda en zorg dat u een gesigneerd exemplaar bemachtigt. De Tyrannosaurus Regina. Daar zeg je me wat. <laughs> dat dacht ik wel. Daarvoor, voordat we hierover begonnen hadden we trouwens over Kunstkracht 12. Ja. Het hele weekend in Zandvoort.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 Hij uh, dacht natuurlijk dat de Leidsman helemaal uh, uh, niet oplet. Want hij probeerde in die tweede half gewoon op de bank te gaan zitten. Niks is minder waar. Hij moest gewoon achter de boarding. En uh, mag niet meer aan het spel deelnemen van binnen de boarding. Dan wilde de zand van helemaal niks zeggen. En daar staat je berg, Die gaat alleen dood. En die gaat. Oh, maar oh oh, oh. oh! oh, als je toch alleen gaat en Hij was nu niet zelfzuchtig. Probeerde daar een Baks aan te spelen. Maar Met de voet van de verdediger tussen. Die schoot uh, behoorlijk hoog.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 En dat is eigenlijk de enige tactiek die je met de wind in de rug kan doen. Van het alle hebben geen zin. Dat heeft Maurice Mol net twee keer gemerkt. Dan loop je het hele dus. En daar komt je er toch niet bij. Het ziet er wel dat je het mag dragen, want werken jullie wel? Een Beetje ongelukkig vanmiddag. Maar goed, dat is iets anders. Zandvoort staat nu de laatste drie, vier minuten een beetje onder druk. Zet op BK Redel met de tegenwind omgaan. En dat heb ik in het begin al gezegd. Je kan beter tegen de wind in Want als je dan de bal in de ploeg kan houden. En je speelt het kortspelletje. Dan kom je heel end. En dan blijkt nu ook weer ZTB in het 16 meter gebied van Zandvoort. De bal wordt eruit gehaald. En wordt nu weer teruggebracht. Rechts buiten van ZTB. Dan gaat die bal, die dwarft naar binnen toe. Bas Lemmans kan hem wegkoppen. Bas Lemmans. Uh, die probeert daar nu uh, die bal binnen te houden. Dat lukt niet. ZTB mag gaan ingooien. Ver inworp, Maar het is Ronald als die de bal weer kan koppen. Weer over de zijlijn. Dat ga je niet natuurlijk krijgen. Pomp of zuik.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 zeggen, Albert-Jan, lekkere plaats al voor een uh, zaterdagmiddag. Ja, De die, Commodores. Deze herken ik zelfs nog, want die is uit mijn tijd. Zo hé. Nou, <laughs> dan ben ik ook een klein beetje uit jouw tijd. Want ja, toen die... begon jij net en toen had ik het bijna gehad. Ja, waarsch waarschijnlijk <laughs> wel. Als ik zo naar je kijk, ja, dan, dan, dan, dan kan je nou nou, daar dus we we nou wel eens gelijk in hebben. Hé, <laughs> hey, alweer het uh, einde van uh, uur twee. Het gaat, gaat snel. Hè? Eh, het gaat super snel. Supersnel.